Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. Het bestand in Oost-Oekraïne is opnieuw geschonden. Bij de stad Donetsk zijn vanochtend explosies gehoord. Getuigen zagen zwarte rookpluimen in de lucht. Er zou worden gevochten bij een militair complex in de buurt van het vliegveld... dat in handen is van de Oekraïense regering. De pro-Russische separatisten hebben de stad Donetsk in handen. Het is niet duidelijk wie er is begonnen. Gisteravond werd het bestand ook al geschonden in de buurt van de stad Mariopol. De Amerikaanse luchtmacht heeft een serie luchtaanvallen uitgevoerd op stellingen van de islamitische staat in het noorden van Irak. Volgens een woordvoerder werden de moslimterroristen onder vuur genomen in de buurt van de Haditha Dam aan de rivier de Eufraat. De dam voorziet een groot deel van Irak van elektriciteit. De VS probeert met de luchtaanvallen te verhinderen dat de islamitische staat de Haditha Dam beschadigt of in handen krijgt. In opiniepeilingen over onafhankelijkheid van Schotland hebben de voorstanders voor het eerst de meerderheid. Volgens de Sunday Times is 51% van de Schotten nu voor en 49% tegen. Drie weken geleden stonden de voorstanders nog ver achter. Hun opmars maakt de politiek erg nerveus en er wordt al gespeculeerd op een vertrek van de Britse regering. Ook staat het Britse pond onder druk. Tot dusver had eigenlijk niemand serieus rekening gehouden met een Schotse uittreding. Het referendum over onafhankelijkheid is over elf dagen. En de US Open krijgt een verrassende finale. De Kroatische tennisser Marin Cilic neemt het vanavond in New York op tegen de Japanner Nishikori. Cilic versloeg de als tweede geplaatste Roger Federer in drie sets. De Japanner het tegen de als eerste geplaatste Novak Jovovic. Hij won in vier sets. En dan nog het weer. Vanochtend eerst nog hier en daar wat mist. Later breekt van het noorden en het westen uit de zon steeds vaker door. Het wordt vanmiddag met 19 graden iets minder warm dan de afgelopen dagen. Dit was het... ZFM. Vanaf. Verkeersupdate. Verkeersabdate. De van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. En de politie heeft voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Uiteraard kan er wel gecontroleerd worden. Want niet alle controles zijn aangekondigd.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 Met nu ZFM Jazz. We zijn begonnen met de Tora Gymnopédie van Erik Satie natuurlijk van het album Jazz After Dark. Mijn naam is David Habig. welkom bij ZFM uh, Jazz. Uh, ik heb uh, een aantal nummers uitgezocht. Ik heb, ben sinds uh, eigenlijk deze week uh, zit ik op Spotify. Um, nou, sinds deze week heb ik een premium account. Dus dat betekent dat ik mijn eigen lijsten kan bouwen. En uh, daarmee uh, eigenlijk toegang heb tot alle muziek die er bestaat. Um, en daar heb ik een selectie uitgemaakt en die zal ik uh, u ten gehore brengen daarnaast zullen wij vandaag natuurlijk heel eventjes langs het grootste evenement van uh, denk ik uh, Zandvoort uh, gaan uh, dat uh, niet dit weekend maar volgend weekend op het programma staat de KLM open natuurlijk uh, met het golf en wij zullen er met uh, ZFM ook aanwezig zijn, ik ga daar zelfs uh, over de baan lopen en uh, verslag doen. Um, wij gaan verder met de Big City Swing van uh, Michael Silverman. Ja, uh, dat was een uh, compositie van Mulgrew Miller met het nummer Peace. Um, ja, wat ik u al zei, uh, natuurlijk aankomend weekend de, de, de KLM open. Ik heb uh, het blad Golf uh, voor mijn Golfjournaal. Uh, nummer 4 september 2014 editie. En uh, daarin staat onder andere wie er allemaal komen te spelen. Um, waaronder jo Joost Luiten natuurlijk. En dat wordt de laatste wedstrijd van Robert-Jan Derksen. Laatste. En de eerste um, uh, KLM open voor Daan Huizinga. Hij is uh, slechts 24. Was ik net erger. Ja, 24. En um, ja, hij, gaat natuurlijk, uh, hij, hij doet het de laatste tijd best wel aardig. Dus het is misschien wel interessant om even te kijken... Het KLM open, dat begint uh, aanstaande dinsdag al. Uh, het begint aanstaande dinsdag al met de Pro-M. Uh, om 7 uur s ochtends begint het. Um, en um, uh, woensdag, uh, is het, uh, woensdag is het gewoon gratis. En vanaf donderdag betalen ng leden 10 euro. En uh, uh, normaal zijn de kaartjes uh, 20 euro. Uh, voor donderdag en vrijdag 25. Zaterdag 35 en zondag 35 euro. Uh, NGF-leden, uh, dus Nederlandse golffederatie leden. Uh, als je lid bent van een golfclub dan uh, kost dat het hele weekend. Over de hele vier dagen kost je 40 euro. Dus een uh, tientje per dag. Um, ja, ik kijk er heel erg naar uit natuurlijk. Uh, wij gaan verder met uh, het nummer van uh, Brave, uh, Dave Brubeck met uh, Besseme Mucho. Thank you. man Stay it up. Piano's aangekomen bij de uh, ja, wat vrolijkere zomer, zomersmuziek. Dit was Lovely Day van Studio Rio, samen met de Bill Witters natuurlijk. De Brazil Connection. En we gaan verder met Koop Island Blue. Kuto, mieux vaut ne penser rien que de banden. rien entre nous évidemment ça ne fait pas beaucoup ce sont ces petits riens que j'ai mis bout à bout ces beaux riens qui petit rien See you. Ja, uh, je speelt het af en de zon begin, begint echt te schijnen. Het is echt ongelooflijk. Uh, daarvoor hadden we Stacy Kent met C'est rien. En uh, we gaan verder met uh, een persoonlijke favoriet van mij. Uh, ja, hij wordt wel eens vergeleken met uh, uh, een paar van de groten der aarde. Brett Dennen. Um, don't mess with karma. Ja. Tell ya Don't go messing with karma It'll come around Didn't anybody tell ya Don't go messing with karma It'll come around Old man picking flowers for funerals Street choirs singing hallelujah Little smile through the pain, there ain't no wrong way to pray Another sad heart oh, looking for laughter Another kid growing up a little faster You want someone to trust you, well you got to be true Didn't anybody tell ya? Don't forget that love is all you came here for Not anything less Be that say Muziek even opgezocht, hij wordt vergeleken met Bob Dylan en Tracy Chapman. En dat hoorde wel al aan af. We gaan verder met Ruben Heijn met Dressed Up. To the go jazz Jan Akkerman met Perkin brushes van José González